Een half miljoen Cubanen hebben gisteravond een omstreden concert van de Colombiaanse zanger Juanes bezocht in de hoofdstad Havana. Het concert had als thema Vrede zonder grenzen en was bedoeld om Cubanen in en buiten Cuba te verenigen. Met name ballingen in Amerika hadden kritiek omdat Juanes met het concert het communistische regime op het eiland zou steunen. Juanes, die onder meer bekend werd met de internationale hit La Camisa Negra, trad op samen met veertien andere artiesten. In maart vorig jaar hield hij een soort gelijkvredesconcert op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela. Het concert in Havana werd gehouden op het plein van de revolutie. Sinds het bezoek van paus Johannes Paulus II in 1998 waren er niet zoveel mensen op de been voor iemand van buiten Cuba. President Obama ontkent dat de VS onder druk van Rusland afziet van het raketschild in Oost-Europa. In een interview met de tv-zender CBS zei hij dat Rusland niets over het Amerikaanse defensiebeleid te zeggen heeft. Het is slechts een bonus als de Russen zich door ons besluit iets minder paranoïde voelen, zei Obama. De VS maakte vrijdag bekend dat het de plannen voor een raketafweersysteem in Oost-Europa niet doorzet. Het systeem was bedoeld als bescherming tegen aanvallen vanuit Iran. Moskou heeft het raketschild altijd scherp veroordeeld, omdat het een bedreiging zou zijn voor Rusland. Uit het vogelpark Avifauna in Alfa Rijn zijn twintig zangvogels gestolen, waaronder een aantal zeldzame Montserrat tropialen. Deze zangvogel wordt met uitsterven bedreigd, er leven nog maar 500 in de natuur en 50 in dierentuinen. De vogels in Avifauna maakten deel uit van een fokprogramma. Ze zouden in de toekomst worden uitgezet op het eiland Montserrat in de Caribische Zee. Monstera mogen niet door particulieren worden gehouden. Vogels die te koop worden aangeboden, zijn gestolen of gesmokkeld. Het weer vannacht ontstaat dichte mist die tot in de ochtendspits kan blijven hangen. Het koelt af tot 10 graden. Overdag zonnige periode en droog. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. En zon. zomerhits. Zie.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. CFN Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true.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 Wij zijn een klavertje 4. Dagen als deze zijn schaars, dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier Moeten we naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier? Ik ken de haar via via, zij mijn via ook. Okay. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt, naar nou wat ik wil, ja. Hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken. sturen we op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker. Slaap lekker, ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch?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 is fantastisch toch Nog meer jij is fantastisch toch Shhh. Het ritme van Janszo yeah.